Middernacht, het is dinsdag 1 mei. Eva de Jong met het NOS-journaal. Op de Koninginnedag Vrijmarkten zijn dit jaar meer boetes uitgedeeld... voor onverantwoord voedsel. 23 verkopers kregen een boete van de voedsel- en warenautoriteit. Vorig jaar waren dat er 11. In de meeste gevallen waren de etenswaren niet goed gekoeld. Zo verkocht iemand filet Amerikaan met een temperatuur van 20 graden. En ook de eigenaar van een koelwagen met 500 kilo nasi kreeg een boete... omdat de koeling niet aanstond. In de Amerikaanse staat Louisiana is zo'n 300.000 liter ruwe olie weggelekt uit een pijpleiding. Oliemaatschappij ExxonMobil ontdekte het lek toen de druk in de leiding plotseling lager werd. De olie lekte weg in de plaats Torbert op het platteland in het noorden van Louisiana. De oorzaak van het lek is nog onbekend. ExxonMobil is begonnen met opruimen. Volgens het bedrijf valt de schade aan het milieu mee omdat het lek relatief snel werd ontdekt. In juli vorig jaar lekte ExxonMobil olie in de Yellowstone rivier in de staat Montana. En toen ging het om bijna 250.000 liter. Het opruimen van de olie kostte toen ruim 100 miljoen euro. In het noordoosten van India is een veerboot met ongeveer 300 mensen aan boord gekapseist. Volgens de Indiase politie zijn er zeker 100 doden. Veel opvarenden worden nog vermist. De boot kwam op de Brahmaputra-rivier in problemen door slecht weer en brak in tweeën. De mensen die op het bovenste dek stonden konden zichzelf in veiligheid brengen. Volgens een ooggetuige werden andere opvarenden meegesleurd door de stroming van de rivier. Dick Advocaat keert volgend seizoen terug als trainer van PSV. Tegen Voetbal International heeft hij gezegd dat hij mondelingen afspraken heeft gemaakt met de club uit Eindhoven. En dat hij verwacht dat hij deze week op papier worden gezet. Advocaat stopt na het EK als bondscoach van Rusland. Ook Mark van Bommel zou op het punt staan om terug te keren naar PSV. PSV wil de berichten nog niet bevestigen. Het weer, vooral in het midden en zuiden van het land buien... met kans op onweer, hagel en windstoten, minimaal rond 10 graden. Overdag wolkenvelden en kans op een regen- of onweersbui. En het wordt dan een graad of 17. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. NCRV. Casa Luna. Lex Bolmeijer. Goedenavond. Hartelijk welkom bij Kaasloen. Het is u misschien met alle wc-slingerwedstrijden en bijenkorfvlechten... en in naam van Oranje de ruilhandel op straat toch ontgaan... dat vandaag de deadline was. Uiterlijk vandaag moest Nederland haar begroting indienen in Brussel. De leven de baan van de dag. En er is het wekenlang over gegaan, koortsachtig... met het gesteggel in het katshuis. Toen volgde plots een kabinetscrisis, een razendsnel akkoord en moest alles zeker ook nog even snel door worden gerekend. Is het genoeg? Is het goed genoeg voor Brussel? Of gaan we alsnog gestraft worden? Ja, voor wat eigenlijk? De crisis is al straf genoeg, zou ik zeggen. De eerste berichten lijken gunstig. Eurocommissaris Olly Reen, een fin... die ziet het wel zitten met Nederland, geloof ik. Maar misschien moet hij nog verder studeren. En wat zijn eigenlijk de gevolgen? Wat betekent dit alles? Ik praat erover met een man die het snapt. Een zeer ingevoerd genie, zoals ze... Met het oog vanavond uh, mensen die het echt snappen omschrijven. Hij is ingewijd, echt ingewijd. Adriaan Schout, hoofd EU-studies van Klingendaal, Heeft bijvoorbeeld jarenlang de voorzitters van de EU geadviseerd. En als ze in Amerika willen weten wat er in Europa aan de hand is... dan bellen ze Schout. Ik ben blij dat je er bent. Well. <laughs> Zo is het toch? De Wall Street Journal, The Economist, andere kranten... bellen je vorige week om te weten wat er aan de hand was. Ja, dat klopt wel. Ja. Ja. Waarom bellen ze jou eigenlijk? Nou, ik denk dat de is toch gewoon een makkelijk toegankelijk punt is daarvoor. Ja. Uh, er gebeurt wat in Nederland. Ze moeten gauw uh, ja, iemand spreken. Ze moeten quotes hebben. Dan bellen ze toch gauw een denktank op. Uh, hm. ja, met enige reputatie. En dat is dan toch Klingendaal. Ja. Dus, uh, en als je één keer in die kaartenbakken zit, dan. Uh, ja, zo werken journalisten natuurlijk ook. Een ja, beetje uh, ja, de... gemakzuchtig, bedoel je. Ja, toch wel een beetje. Ja. Ja. Ook in Amerika. Ook bij de Wall Street Journal. Uh, ja, ze nou, ja. echt gemakzuchtig daar. Ik vind, uh, nou ja, zo vaak heb ik natuurlijk niet mensen <laughs> van doen. Tussen. Ja. Maar goed, er gebeurde wat in Nederland natuurlijk afgelopen week. Hè? En, en uh, ja, De hele boel stond onder hoogspanning. En uh, opeens komt er een akkoord wat niemand ziet aankomen. Ja. Dus allemaal journalisten van de hele wereld, die moeten dan toch weten. van, ja. Ja, Wat gebeurt er nou in Nederland? Is dat de vraag? Wat ze daar als ze dan bij jou mee komen? Uh, wat gebeurt er? Heel open? Ja, dat is wel, wel de vraag. Ja, uh, of uh, meer specifiek... Uh, uh, willen ze weten of Nederland nou uh, een meer internationale koers gaat varen, uh, oh. pro-Europese wordt? Uh, dat, dat zit er toch ook wel heel dicht tegenaan. Dat is en, de belangrijkste vraag uh, Dat komt vaak langs, ja. De, de reputatie van Nederland heeft uh, hmm. toch wat uh, deukjes opgelopen. Ja, anti-Europees zouden ze zijn. En wat, wat zeg je ja. dan? Wat zegt Adriaan Schout dan tegen, tegen de wereld? Eh. Uh, nou ja, toen het dus nog speelde, uh, toen het kabinet gevallen was... en dinsdag, ja. Uh, ja, we moesten afwachten van, ja, wat gaat er nou gebeuren? Uh, toen heb ik toch wel uh, aangegeven dat ik verwacht... dat er alles op alles gezet gaat worden. Dat Nederland uh, ja. hier toch wel met een plan uh, uit gaat komen. Omdat uh, ja, het beeld dat Nederland zo uh, anti-Europees is... ja, dat klopt vaak gewoon... Niet. In heel veel opzichten zijn wij zelfs zeer uh, pro-Europees. Er is een, een bijzonder ja, diep gewortelde interesse in Nederland, in Europa. En als je, en je zegt ook wij, in de Kamer. wij, dan bedoel je niet alleen de politiek, maar het Nederlandse volk. Ook het Nederlandse volk in zijn geheel. Ja, in, zijn, in zijn geheel ook. Ja, als ja. je kijkt naar de Kamerverdeling, als je dat ja. ruw zegt, dan staat virtueel met alle peilingen die er zijn. Dan, dan staat dus nu uh, de SP en de. PVV die staan samen op uh, een, een derde van het aantal zetels. Ja. Maar dan blijft er dus nog uh, twee derde over. En dat is toch hoofdzakelijk uh, ja. pro-Europese. De, de kranten ook. Dan zie je nou dat de PvdA zich echt niet van de, uh, de EU wil. Uh, uh, daartegen wil afzetten. Dus, dus, dus ja. Uh, het beeld dat wij anti-Europees zijn, dat is een beetje ja, een, een, een misvatting ergens. Dat is natuurlijk door ons gecreëerd, door de Nederland, Nederlandse politiek wel voor een deel gecreëerd. Maar dat, en dat, dat, dat is niet helemaal terecht. En stom ook? Nou ja, het, het is, ja, laat ik dat dan misschien toch ook maar zeggen. Ja, voor een deel is het ook eigenlijk wel, wel, wel, wel stom. Waarom is dat stom? Ik denk dat het een beetje te maken heeft met een aantal hypes die er ontstaan. Wat ik heel vaak tegenkom is dat mensen zeggen... ja, 2005 is een waterscheiding geweest in Nederland. In 2005 hadden we de, de, de, de, de grondwet. Er zou een Europese grondwet komen. Nou, en daar hebben we toen een, een referendum over gehad. En in Frankrijk en in Nederland is dat afgeschoten. En toen hebben ze meteen een hele grondwet maar teruggetrokken. En uh, ik was iets van, uh, wat was het? Uh, 61, 62 procent was toen uh, tegen uh, die grondwet. En dan zie je eigenlijk dat voor die tijd was de Kamer, dus de politici, die waren eigenlijk zo'n 80 procent voor de grondwet. En de bevolking was er uh, meer dan 60 procent tegen. En het beeld wat daardoor is ontstaan, en dat, dat zijn we denk ik onszelf ook gaan aanpraten. En dat zijn Kamerleden zichzelf ook gaan aanpraten dat uh, wij anti-Europese zijn. Maar ja, ik vraag me altijd af of Nederland wel anti europees was... en daarom die grondwet had afgeschoten. Want die grondwet, daar was ontzettend veel uh, op af te dingen. Uh, dus dit, dat, ja, dat element, hè, dat, dat, dat, dat moment in de tijd, 2005, dat heeft een... Bijna traumatische werking gehad. En daarna krijg je dat er heel veel voor de buren gedaan wordt. en ook anti-Europees. Eh, ja, in de de de naam van de, van de burg. Maar waarom zou dat, dat. referendum, die uitslag was toch duidelijk genoeg? Waarom kan je dan toch zeggen. twijfelen over de anti-Europese gezindheid van, van Nederland. in zijn algemeen. Nou ja, kijk, in, Zeggen in, in, in 19, uh, 1992, toen was ongeveer het, het, het, het, het vertrouwen in Nederland... of in Europa op zijn hoogste punt. Maar toen hadden we net het verdrag van Maastricht gehad. Maar als je kijkt naar de cijfers van de steun van de bevolking... voor het verdrag van Maastricht, dan lag dat onder de helft van de bevolking. Dus je kunt heel goed hebben dat de bevolking zegt... nou ja, zo'n verdrag, dat hoef ik niet... Maar daarmee zijn we niet tegen Europa. Ja, ja. Als je kijkt naar de cijfers uh, over de steun voor Europa... dan nou is die heel hoog in bepaalde sectoren. Hè. Zelfs defensie, milieubeleid, uh, oplossen van de crisis... dat is echt heel erg hoog. Uh, de Nederlandse bevolking is... Uh, wat, uh, uh, ja, Ik heb toevallig, want ik ben er vanavond mee bezig geweest... Uh, 72% stemt in met de EU. 70% vindt globalisering belangrijk. Ja. 70%... Uh, denkt dat Europa Nederland een krachtigere stem geeft in maar, de wereld. Maar als je dat soort getallen noemt, dan is het des te onbegrijpelijker... dat we dus in 2005 dat die grondwet hebben weggestemd. Nee, die grondwet was in een aantal opzichten... Was die ja, Kijk, een grondwet van, wat was het, 400, 500 pagina's, ja, dat ja. is ook geen grondwet meer. Maar dan kan je toch niet zeggen dat we dat operationele gronden hebben weggestemd, want niemand heeft dat gelezen of geweten of inzicht gehad. Nee, in... maar ja, moet je dan een volk een grondwet uh, geven en als ze dan dus zeggen dus... hou het maar, is ja, dat ja. dan een teken van dat we anti-Europees zijn. Dus maar... we hebben de ingewikkeldheid daarvan. Nederland is Afgedaan. vrij pragmatisch. Nederland wil een, een open markt. Ja, ja. Uh, Nederland wil dat Europa zich ook inzet voor open markt. En de rest van dus de hebben We hebben nee Europa. gezegd tegen de bureaucratie en niet tegen Europa, is ja, in jouw optiek. Niet zozeer tegen de bureaucratie, maar tegen de hele de, de, de, de symboliek ja, ja. van Europa als een federale staat. Ja, ja. Europa moet gewoon zorgen voor goed beleid. Het moet zorgen voor interne markten, een level playing field. Het moet Krachtfactor naar buiten toe zijn. Uh, daar staan Nederlanders allemaal achter. Maar een president van Europa, of oh, ja. een volkslied, of een grondwet, <laughs> of ja, uh, daar uh, zijn we kennelijk niet zo erg voor te oh, oké, dat is duidelijk, Dat is duidelijk. Maar het is wel een waterscheiding, want daarna bestaat het beeld dat wij er tegen zijn. En, dat, en politie gaan er ook naar handelen. Ja. Terwijl het eigenlijk dus een historische vergissing is. Voor politie. Nou, dat, maar, daar, komen, dus, daar speelt nog eens bij. Dat, dat, dat is toch wel een belangrijke, misschien bijna een wetmatigheid dat uh, inkomende ministers zich meer richten op de nationale politiek... dan op het internationale uh, veld. En dan het eerste jaar, dan moeten ze een beetje wennen aan hoe Europa werkt. En eerst dan zitten ze in die grote vergadering... en er zitten dan 27 landen bij elkaar. nou Elk land heeft dan waarschijnlijk zeker twee mensen in de zaal. Er zit er nog een commissie bij, en, ja, een raadssecretariaat Dus ja, voor je het weet is het echt een volle zaal. En dan moeten ze wennen aan wat daar gebeurt. En dan, dat is ook moeilijk om daarvan te houden... Maar ja, gaandeweg de rit, het de eerste jaar, gaan ministers zien... hé, hey, hier wordt toch echt wat besloten. Ik kan hier ook invloed hebben. En als ik met een goed verhaal kom, dan luisteren ze ook naar mij. En dat zie je ook eigenlijk aan het afgelopen kabinet, het kabinet Rutte. Waarin Rutte zich eerst toch wel behoorlijk euro-kritisch opstelde. Maar de zomer vorig jaar was Nederland een van de meest... Uitgesproken voorstander van verdere Europese integratie. Mm. He, en wij hebben ook die, dat, uh, dat nieuwe verdragje wat er gekomen is, heel erg gepoest. En dat er nu een onafhankelijke commissaris is die kijkt naar uh, wat er in de lidstaten gebeurt. Dat is een Nederlands idee geweest. Dat is door Nederland gepoest. Dus ja, gaandeweg is, ja, is Nederland uh, ja, zeer pro-Europees geworden. En, maar dat is het pragmatisme wat in ons. Uh, het, het kan gaat. er zaken doen. Je kan in Brussel echt heel goed zaken doen. Ja, en het is in ons belang dat die markten ja. goed werken. Ja. en dat andere landen hun, hun crisis op orde krijgen. En ja. Ja, dat sluit aan bij wat wij willen en voor onze handelsbelang. Dus het probleem zit veel meer in de imago, de beeldvorming, symboliek. de bühne dus. Als jij als denktinker van Klinderen. heb jij een hoge op ja. van de Nederlandse politiek? Uh, ja, dat moet ik toch echt zeggen. Ja, ik zie ook dat er internationaal veel waardering is voor hoe, hoe, hoe Nederland. En daar, daar neem ik de ambtenaren bij hoor. Ja. De politiek en de ambtenaren. Ja, wij zijn een creatief land. Uh, wij, wij, wij, wij proberen veel. We hebben een brede interesse. Uh, wij zijn eigenlijk wij zijn eigenlijk uh, te groot om maar op een beperkt aantal dossiers te letten. Uh, sommige landen letten maar op echt hele enkele dossiers. Hè, Luxemburg bijvoorbeeld... De, de, de financiële sector... dat dat niet ja. te zwaar geregeld, gereguleerd wordt. Maar Nederland die kijkt echt naar het hele spectrum... van milieubeleid, ja. economisch beleid. Ja, wij zijn ook niet een bedreigend land. We zijn geen Frankrijk of Duitsland. En we zijn een land wat... Uh, ja, wij komen vaak met ideeën... op het gebied van ja, ja. milieubeleid... Op, uh, ook uh, asiel en migratie. Uh, ne Nederland is echt een ideeënmachine. Wat goed. Is dat goed om te horen? Ja, en we hebben een heel... Goed dat, ambt... dat hoor je nooit. Dat hoor je dus nooit zeggen. Nee, maar het is. Ja, het is wel zo. Ik, ik, ik kan het aantonen. Je? Dat... Ik hoor het ook. Ik heb het ook gezien uh, meerdere, ja, al, al langere tijd. Uh, we hebben ook een heel goed ambtenaarapparaat. Uh, wat wat wat actief meedraait. We uh, hmm. moeten die allemaal heiliger maken dan het nee. is. Maar ja, we zijn echt een. Uh, ja, we doen echt goed mee. Uh, we we bouwen ook. We bouwen ook bruggen uh, in Europa. <laughs> ja, dat dat. Uh, wat ja. Wat de afgelopen tijd niet zo goed ging. Maar ja, maar anders dan is het net alsof ik de regering aan het verdedigen ben. Dat, dat wil ik natuurlijk niet. Nee, dan moet je ten koste kost van elke prijs komen. Ja, ja ik, ik, ik ben onafhankelijk, zeg. Ik. Maar ja, precies. Eh, eh, <laughs> dat is dat de toon het afgelopen jaar. Eh, dat dat niet helemaal goed was. Over Europa op een aantal dossiers. Ja, ja en, goed. En we gaan, het, we weer gaan weer we af... het even niet hebben over het afgelopen jaar. Want dat is alweer uh, ingepakt en bij het grof vuil gezet. We gaan verder. Nou, ik hoop toch dat we de lessen uittrekken. Dat toch wel. Goed. Dit was het begin van het gesprek met Adriaan Schout. Overigens vindt u het hele gesprek sowieso op de website van Radio1.nl. Wij slaan alles op en u kunt het nog eens horen. Schout is econoom en politicoloog. Dat is een interessante combinatie. Meestal ben je of het een of het ander. Snap je van de andere kant is niks. Maar hij snapt van allebei wat hoofd-EU-studies van Klingendaal, Dat zei ik al. Zeventien jaar lang adviseur geweest van EU-voorzitters. Weet u nog, om de, om de zes maanden kregen we een nieuwe voorzitter. Ja, Die moesten dus ook weer ingevoerd worden door Schout. Won al een prijs voor het beste boek binnen Europese studies in 2007. Um, zijn expertise betreft Europese integratie en Europees bestuur. En wat ik heel erg leuk vind, is hoe moet je als landelijk politicus... een voorstel erdoor krijgen binnen de Europese Unie? Want dat is een aparte tak van sport. Ja. Strategisch handelen. Hoe moet je dat doen? Je moet met een goed verhaal komen. En je moet vooral niet jouw verhaal vertellen... maar je moet het verhaal vertellen wat anderen willen horen... Geef eens een voorbeeld, recentelijk. Uh, nou ja, ik, ik moest hier eens een keer over... Uh, laat ik het heel, heel, heel simpel beginnen, uh, het Eurovisie Songfestival. Ik moest in de kamer hier ook over praten. En uh, met kamerleden, en ik liet een foto zien van de toppers. En uh, dat zijn drie uh, ja. wat, wat stevige heren... die naar het Eurovisie Songfestival gingen. En wij vinden dat hier ontzettend uh, leuk in Nederland, heel populair... En daarom sturen we het ook naar het Eurovisie Songfestival. Maar dat werkt niet, want andere landen begrijpen dat niet. Dat is niet een verhaal waar nee, zij in we kunnen We denken kopen. te veel vanuit onszelf op zo'n moment. van Wat wij leuk of mooi vinden. Ja, en dat is natuurlijk in Europa, dat, dat geldt voor heel veel... Uh, dat geldt voor alle nationale ambtenaren. Want voor een groot deel wordt Europa gedragen door nationale ambtenaren. Dat is ook het mooie eraan. Het heeft ook iets toeristisch natuurlijk. Ja. Uh, maar die ambtenaren die kennen allemaal hun eigen uh, geschiedenis. En hun eigen... Systemen. En die nodigen ook graag hun, hun, hun collega's uit andere landen uit. Van kom eens kijken hoe wij hier de waterhuishouding hebben. Niet weten ja. dat andere landen ook 400 jaar ervaring hebben met waterhuishoudingen. <lacht> dus dus ja, dat, dat zit heel diep ingepakken. Dat, dat, dat ambtenaren die, ja, uit, uit alle lidstaten, die kennen zo goed hun eigen situatie. Maar wil je iets bereiken in Europa, dan moet je een, een verhaal vertellen... wat waardoor het ook een probleem is van alle andere landen. Heb je een minister gezien die het heel slim deed de afgelopen tijd? Ik heb wel een minister gezien die het niet heel slim deed. Nou, de afgelopen jaar. Uh, nou dat was Leers. Uh, Gert Leers die was op stap gestuurd eigenlijk met natuurlijk bijna onuitvoerbare ja. aanpassingen... van uh, de, de asiel- en de migratieregels in Europa. Dat komt uh, uit de, van de gedoogpartner vandaan. En ja, wat er toen gebeurd is, daar hebben ze echt een, een nationaal beleidstuk opgesteld. Van, ja, wat zal het zijn geweest? Zes pagina's. Uh, hè, dat de regels aangepast moeten worden, verscherpt moeten worden. Uh, maar dat was niet onderbouwd. De cijfers ontbraken. Het. het het, het juridische kader was niet goed neergezet. Van, ja, waar moeten we dan aan sleutelen? En Wat zijn de internationale verdragen waar het over gaat? En wat is de, uh, wat, wat, wat, wat is de secundaire wetgeving die, die hier telt? En zijn er uitspraken van rechters die we mee moeten nemen? Nee, het was puur een politiek pamflet. Juist. En dan zegt de commissie, die het recht van de initiatief heeft... die zegt de commissie tegen uh, Nederland ook, of tegen Gert Leers. Maar ook hier in de krant uh, dan. Maar wat zijn dan de feiten? Doen die Polen dan zo moeilijk in Nederland? Uh, worden jullie uh, overspoeld door allemaal buitenlanders? Ja, en dan vallen de, de cijfers heel erg mee. En dan blijf je zitten met een nationaal politiek verhaal. Ja, ja, en ja dat maak je niet mening. erg sterk. Nee, een meningje eigenlijk. Dus ja. het is, het wordt dan, dan word je teruggestuurd naar huis. Goed, um... Wat, je, wat jij volgens mij belangrijk vindt, Adriaan Schout... is dat de berichtgeving over dat samenspel... tussen Den Haag en Brussel vaak niet kloppen. En dat is heel erg belangrijk zelfs, in jouw ogen. Want het is, wat wij horen dus in de media... dat, is, dat staat bezijden wat de, waar het werkelijk over gaat. Kan je dat nog toelichten ook? Of is het heel ingewikkeld om uit te leggen? Nou, dat is nogal een grote vraag. Ja. Uh, nou ja, sowieso maar het is wel de... belangrijk, toch? Uh, uh, niet? Uh, nou ja, tuurlijk. Ja, kijk... Of heb uh, ja, kijk, God, heel, heel veel klopt natuurlijk wel. Maar als je ziet wat er afgelopen week gebeurd is... Hè, dat, dat er dus het hele politieke bestel zat in een prachtige, uh, zeer motiverende... Uh, snelkookpan en er is in een paar dagen een akkoord uitgekomen... Maar we hadden eigenlijk ook best meer tijd kunnen nemen... om oh ja. dat uh, verdrag, uh, of uh, om een pakket uh, dat nou? samen te stellen. Het was toch vandaag de deadline? Uh, het was vandaag de deadline, maar in Europa zijn de deadlines niet echt deadlines. Nee? Nee. Nou, en, en, maar dat, wist, dat wist minister De Jager niet. Ik weet niet of minister De Jager het weet. Of heb je dat uh, expres onthouden? Nou, er is wel een informatie. stuk naar. Nee, nee, nee, nee. Maar ik, Diederik Samson, dat is de vraag of die het wist. Want ik, er is zelfs nog een stuk naar de Kamer gestuurd van het ministerie van Financiën deze week, waarin heel uh, nauwkeurig de procedure werd uitgelegd, maar ook een aantal uh, ja, kwalificaties aan die procedure. Dat, ja, zo strikt is het allemaal niet. En er is nog enige Met ruimte. Waar? En dat is ook nog naar de Kamer gestuurd. Maar laten we voorop... Maar dat dus... hebben ze nou niet, niet, goed gelezen, niet goed gelezen of zo. Ja, nou, hier, Want Samson hier... had daar uh, kunnen winnen. Hij, zegt, hij had daar ja, iets mee kunnen winnen. Dus? Dat, dat, dat, dat, dat, het gevoel dat hij buitenspel... of, of dat het hem overrompeld heeft... of dat hij buitenspel kwam te staan. Hij had kunnen of... zeggen, dit is een uitzonderlijke situatie... Ja. Uh, dit is een politiek proces. Zo. Uh, dit is een democratie. Daar gaat, gaat waarschijnlijk niemand echt over vallen als we er nou eens een week langer over doen. Oké. Okay. Uh, en als oh. we niet. Uh, uh, nu hebben we ook nog niet alles ingevuld, overigens. Nu zijn er ook nog ja. maatregelen. Ongelofelijk. Uh, nou ja, kijk, ongelofelijk. Uh, het is natuurlijk wel heel erg. Mooi dat het zo gebeurt. Ja, Want, dat begrijp ik. Uh, voor de, het aanzien van Nederland, als je helemaal kijkt naar, uh, naar, naar bijvoorbeeld, ja, als je ziet hoe de Belgen reageren, als er hier in Nederland wordt gesproken over. nou ja, laten we de regels iets flexibeler interpreteren, of wat meer tijd nemen. dan gaan ze in België zeggen, ja, als dat het braafste jongetje in de klas het al niet doet, waarom zullen wij dan nog zoveel moeite doen? Hè? Dus het is wel heel mooi voor Europa dat dit zo gegaan is. Ja. Goed, Deze er is een begroting ingediend. Nou er was heel veel gedoe over. er gaat zo'n begroting naar de speciale eurocommissaris Oli Reen. Die zei er in februari al iets over. Dat kunnen we al nog even laten horen. In It is essential that the fiscal targets are met. The Netherlands has a very strong tradition of sustainability of public finances. I trust that this strong tradition will be continued. Dus wel in februari had hij vertrouwen in. Afgelopen vrijdag is de begroting zelfs al ingediend. Niet eens vandaag, maar volgens mij was er vrijdag al commentaar. Te, en toen, uh, uit het Radio 1-journaal, kon ik toen opmaken... dat de minister, minister die Eurocommissaris de begroting <laughs> eigenlijk wel goed vond. Ik heb nog een klein fragment. Eurocommissaris Reen heeft grote waardering voor het begrotingstekortakkoord... dat gisteren in Den Haag werd gesloten. In een verklaring stelt hij dat Nederland daarmee... een krachtig signaal van vastberadenheid afgeeft... Om de overheidsfinanciën op orde te brengen. De overeenkomst bevestigt volgens hem een lange Nederlandse traditie van gezonde begrotingen. Zo, nou dat was het dan. Ja. Kort maar krachtig. Ja. ja dat We zitten is, weer goed. Natuurlijk, nou ja, dat is natuurlijk niet helemaal, want het is een proces. En dat proces dat duurt een jaar. En uh, daar komen nog allemaal stappen in dat proces. En er komt nog een beoordeling van. En er komt nog een stemmingsronde. En dan wordt er, in december wordt er naar gekeken... wat we eigenlijk geïmplementeerd hebben. En dan kunnen nog in dat hele proces kunnen dingen uh, bijgesteld worden. En nader ingevuld worden. Uh, dus het is niet dat het nu maar... Strikt klaar is en nou is ingediend en een nietje is erom en dat is het. Nee, er gaat dus nu nog een hele molen draaien. Komend, uh, de rest van dit die jaar. Die plannen worden wel degelijk bestudeerd. Uh, wat, wat gebeurt er? Wat is het belangrijkste moment in die. In die... Voor Nederland dan, hè? Nu die begroting dan is ingediend en die moet nog dan misschien ingevuld worden. Wat zal het belangrijkste moment zijn in jouw ogen? Nou, zijn, het, het is niet alleen dat de begroting is ingediend. Dat is anders dit jaar. Er worden dus twee dingen uh, ingediend. Dat zijn de. Economische uh, plannen, de hervormingen. Alle landen moeten echt stevig hun economie hervormen. Dus je moet twee dingen uh, indienen. Je moet een begrotingsplan, een soort kader indienen uh, met de belangrijkste maatregelen. En je moet, ja, hoe herstel je nou je economie? Ja, wat ga je doen aan je arbeidsmarkt, bijvoorbeeld? Ga je privatiseren? Ga je je pensioensystemen aanpassen? Hè? Dus daar zitten veel meer. Uh, structurele maatregelen in, waar we ook nog heel veel uh, uh, van te horen zullen krijgen. Uh, nu. Wat nu het belangrijkste is, dat is uh, dat de commissie, die gaat nu, dat wordt heel spannend, de, de, de maand mei zal gebruikt worden door de commissie om van alle 27 landen die hun plannen hebben ingeleverd, er wordt natuurlijk vooral naar de eurolanden gekeken, de 17 landen, dat daar komt er een oordeel van de commissie over, zijn die plannen deugdelijk, zijn ze goed ingevuld? Uh, zijn ze uitvoerbaar en halen ze wat ze moeten halen. Ja. En dat wordt heel erg moeilijk. Want alle landen zitten bijna, op een paar na... Euh, zitten echt met veel te grote begrotingstekorten... te hoge staatsschulden en structurele problemen in de economie. Ja. En nou is het in het verleden altijd zo geweest... dat euh, de grote landen, daar is de commissie toch een beetje bang voor... Uh, dat heeft ook met uh, politieke realiteit te maken. Want als de commissie te veel druk zet op een groot land... dan gaat zo'n groot land zeggen, ja, dat doen we niet. En dan gebeuren twee dingen. Dan uh, worden dus de afspraken eigenlijk om zeep geholpen. En uh, dan wordt de commissie in een kwaad daglicht gezet. Want ja, je, je verliest macht Je, je, je de status. Verliest macht ja, dan ben je weg. Ja. Dus dat... Uh, dat is eigenlijk bij de vorige afspraken, die gaan, dan gaan we tien jaar uh, geleden terug... dat is eigenlijk vrij in het begin al gebeurd... dat de afspraken die net uitgevoerd zouden moeten worden... al gebroken werden, eigenlijk om te beginnen met Ierland. Hmm. Nog niet eens een groot land. Maar toen kwamen Frankrijk en Duitsland, die hadden economische problemen... en die hebben zich niet aan de regels gehouden, die hebben de regels opgerekt. Toen hebben ze pro forma nog Portugal wel laten bloeden... was nog een beetje het gezicht van de commissie en de regels gered... Maar in feite was daarmee, waren daarmee de regels gewoon geschonden. Ja. Dus nu wordt het heel erg spannend. Wat gaat de commissie nu doen? En dan gaat het met name om Frankrijk? Want Duitsland heeft het wel op orde? Nou ja, Duitsland heeft, het, heeft een, een, een, een vrij lage uh, ja. begrotingstekort. Dus daar zit het hem niet ja. in. Duitsland heeft wel een te hoge, veel te hoge staatsschuld. Is zo, ja. Daar zullen ze op aangesproken worden. Maar hun economie draait verder goed. Dus daar zal de commissie, denk ik, opmerkingen over maken. Maar niet desistreuze dingen. Ja. Bij Frankrijk, ja, uh, die staan er veel slechter voor. Die hebben pensioenplannen uh, die niet goed zijn aangepast. Die hebben uh, arbeidsmarkthervormingen nodig. Die hebben een uh, te groot, of te hoog, uh, begrotingstekort. En ze hebben een veel te hoge staatsschuld. Dus in Frankrijk, daar zal heel veel moeten gebeuren. En ze hebben ook nog een bankensector. Die niet helemaal uh, safe and sound is. En ook dat moet verstevigd moeten worden. En ook dat raakt weer de begroting van Frankrijk. Dus, dus dan komt er inderdaad een soort machtsstrijd in feite... Omnieuw, gaat hij dan tussen de, de dan zittende president, of het nou Hollande is of Sarkozy, en Olly Reen? Is dat, is dat, als het gaat om de uitslag hè, van, van die strijd tussen ja. Europa of die individuele landen, gaat het dan uiteindelijk om de strijd tussen twee mannen in zo'n geval? Nou, dat gaat heel gelaagd, die strijd. Ja, maar het zijn natuurlijk subtiele. Ja, dat snap ik. Maar. Ja, het zijn allemaal com commissies die nu aan het werk zijn. Ja. Die zijn al die landen aan het bekijken. En ja. die gaan ook nog op verschillende commissies gaan ze naar verschillende delen van de plannen en Tuurlijk. van de begroting kijken. Ja. En daar zal allemaal informatie nog ingewonnen moeten worden. Is dit wel bij jullie ingevuld? We hebben ook begrotingen nu ingediend... waar eigenlijk niet bij staat hoe we die nou gaan bereiken. Dus dat moet nog ingevuld gaan worden. Dus daar, daar, is toch, daar zie je toch al een beetje dat er onderhandeld gaat worden. Van, wordt dat haalbaar? Is het realistisch wat jullie gezegd hebben? Klopt het ook met de cijfers in de commissie? Maar in het verleden zag je wel degelijk dat er dan op topniveau uh, echt brieven geschreven werden. Uh, van uh, de, de regeringsleiders naar. in dit geval zou het dan Barroso worden. Hè? De, de, de, de voorzitter van de commissie. Wil je wel eens even dimmen, jij? Ja, want anders uh, werken we ook niet mee op dat dossier. Ja. Of uh, nou ja, weet ik wel wat, waar ze mee kunnen gaan, gaan uh, drukken, gaan uitoefenen. Uh, dat is echt gebeurd. Uh, nu is Olly Reen. Ja, formeel bestaat dat niet. Maar hij geldt als een onafhankelijke commissaris. Dat, dat, dat klopt eigenlijk niet. Maar in de praktijk zal hij zich nu... als onafhankelijke commissaris... Uh, gaan laten gelden. Dus wat, hij, wat je net hoorde... wat hij zei hier in Den Haag... Uh, uh, van, ja, 3% is 3%. Dat zal wel zijn insteek zijn. En dat moet het ook zijn. Want als hij dat bij Frankrijk laat varen... Dan gaan de Belgen het ook niet doen. En dan gaan de Spanjaarden... Uh, ook boos worden. En die hebben ook al gevraagd om verzachting van de maatregelen. En dan gaat dat hele schip weer afbrokkelen. Uh, en dan, dan is de toekomst van de Europese Unie... in ieder geval de Economische Unie... is dan echt in gevaar. Daar komt het op. Dat is echt beslissend de komende, de komende half jaar. In dat opzicht. Ja, kijk, of het echt beslissend is... dat, dat, dat want dan gaan ook weer andere dingen spelen. Kijk... Stel dat Frankrijk een nieuwe uh, president is. Dat we uitgaan van Hollande. Van ja. Hollande. Ja. ja, kijk, dan krijg je wat ik net ook al zei: dat het eerste jaar politici toch vaak een nationale agenda gaan uh, mm. uitvoeren. Nou, dat zal waarschijnlijk voor Europa heel moeilijk worden. Uh, maar de dus financiële markten, die zullen daarop reageren. Mm. Dus de, de speelruimte die Hollande feitelijk zal krijgen, zal niet heel erg groot worden. Nee. Ja, en dan moet hij dus weer in het in het gareel gebracht worden. Hè? En nou, gaat dat niet via de, de, de banken... dan zal dat ook wel via de media gaan. En, uh, ja. hè, want zo zie je ook dat, dat... Merkel heeft toch ook wel Berlusconi... een, een, een zetje gegeven. Ja. Ja, de, uh, daar komt echt druk op. En, en dan zal het wel zeggen... dus het einde van Europa... Ach, daarvoor zitten er nog zoveel nee, andere okay, mechanismen. Maar goed, het kan, het kan soms snel gaan. Reen, is dat een krachtpatser? Ja, Ollireen is ja. wel een krachtpatser. Ja. Ken je hem? Ik heb hem één keer ontmoet. Ja, toen hij hier, wat we net hoorden, toen was hij in Den Haag. Toen hadden we een groot evenement... Uh, samen met de Europese Commissie hier in Den, ha in, in Den Haag. En dat heb ik voorgezeten. ja. En wat is het voor man? Olly Reen is, is een man van onbesproken gedrag. <laughs> uh, het... Oeh. <laughs> ja, een beetje oeh wel, ja. Het is ook nog een fin. Die zijn toch ook niet erg... Uh, uh, rad van de tongriem. Nee. Maar hij is... Uh, hij is heel helder. Uh, hij is, het is een goed stratege. Uh, het is ook een man van uh, ja, uh, woord houden. Uh, hij zal zichzelf niet op de voorgrond zetten. Maar hij zal wel zijn baan doen zoals hij denkt dat hij dat moet doen. Dus hij zal een vrij strikte interpretatie okay. van dit alles hebben. Regels en regels, juridisch, juridisch. Je hebt namelijk in de krant een keer een voorstel gedaan, Adriaan Schout. Om, om te voorkomen dat het de dat het kwestie is van mannen. Eigenlijk in dit geval, hè, af en toe een vrouw ertussen. Merkel ja. zegt, kom. Ja, ja, nee, dat weet ik. Ja, dat dacht ik, <laughs> ik, ik namelijk ook, <laughs> ook aan. Nee, maar goed, Kemphanen, uh, uh, uh, uh, wat dan ook. De, en, en om te voorkomen dat het gaat om Reen in dit geval, zou je eigenlijk die plannen moeten laten bestuderen door onafhankelijke instituties. Ja. Een, een, een Centraal Planbureau. Nou hebben wij en dus een soort netwerk van Centrale Planbureaus. Ja. Die uh, daar gezamenlijk naar kijken, om al die plannen van die verschillende landen. Ja. En, dat je, en echt een onafhankelijk oordeel te krijgen. Van, klopt dat wel, die begroting die wij nu ook als Nederland hebben ingediend? Ja. Um, wij hebben zo'n instituut, maar andere landen niet. Dat is, ik vond het een prachtig voorstel, maar ik denk dat is vast, dat is vast niet haalbaar is. Hoe, hoe of is het wel reëel? Nou ja, ik vind dat het reëel moet zijn. Um... Ja. Het is op andere velden, is, is het ook gebeurd. Uh, want we hebben bijvoorbeeld, uh, als je kijkt naar de centrale banken... die waren, totdat we dat hele euro-project zijn begonnen... waren die ook uh, in een aantal landen ondergeschikt aan de regeringen. Hè. Zelfs formeel kon in Nederland uh, de regering aanwijzingen geven aan de Nederlandse bank. Nou, dat is heel, wel echt een gebeurd. Maar nu is er in het verdrag geregeld dat de centrale banken... Uh, onafhankelijk moet zijn. Ja, ja. We hebben in Europa op al, in alle lidstaten ook onafhankelijke uh, milieuorganisaties opgericht. Bijvoorbeeld. En dat is dan gegroepeerd rond een agentschap. Uh, in, in Kopenhagen. Uh, de statistische bureaus moeten ook die kant op. En eigenlijk zou je ook uh, die, die CPB's moeten he, hebben... in alle lidstaten, op dezelfde manier als in Nederland. Nederland, België, dat zijn toch twee lidstaten... die echt voortreffelijke uh, CPB's... hebben. het zou nog veel meer op Europa gericht moeten worden... omdat daar zoveel gebeurt. Maar dit, dit, ligt, dit voorstel, dat ligt niet helemaal makkelijk... want voor de echte federalisten is het tornen aan de commissie. Want dan zeg je dus in feite... Een heleboel werk van wat Olly Reen doet, wat de commissie doet, dat moet je dus daar weghalen. Ja. En dat moet je in een onafhankelijk uh, ja. orgaan zetten, onafhankelijk van de, los van de commissie. Daarmee maak je ja. de commissie kleiner. Nou, voor ja. veel mensen is dat gewoon, ja, dan kom je aan de commissie en dat is de. Uh, dat is Euro, ja, ja precies. De, dat de Europese de, Unie. De daar geloven Europa, we in. Europa, ja. Ja, ja, Terwijl eigenlijk die, die onafhankelijk, zoals al die centraal planbureaus, die zouden juist het voordeel hebben dat ze in verschillende landen zijn uh, verankerd. Ja, en daarmee dus misschien wel juist veel meer goed wil. Maar ja, dat is natuurlijk uh. cruciaal. Hè? Kijk, dat als nu, nu klaagt iedereen over ja het moet van Brussel. Maar moet je kijken, er zijn ook mensen geweest... die uh. nog een half jaar geleden hoorde ik ze dat nog zeggen... Uh, daar laten we die nationale centrale banken maar afschaffen. Maar wij hebben in Nederland die hypotheekrente... die hier echt super en super gevoelig lag... dat zijn hè, uh, Klaas Knot, uh, de president van de, de, de Nederlandse Bank en Koen Teulings uh, van het CPB, die hebben dus hier gezegd... nee, het zijn dan de, de nationale instellingen... die zeggen, wij moeten die hypotheekrente uh, aanpakken. Dan is, het is dus niet Brussel wat het zegt... maar dat zijn gewoon de economen die hier bovenop ons beleid zitten. Ja. En dat is, uh, ja, dat is van cruciaal belang... want anders krijg je uh, dat het altijd Brussel tegen de lidstaten ja. wordt. Plus dat de commissie uiteindelijk een verdachte orgaan is... Ja. Je begint, Adriaan Schout, als je er zo over praat... Europa bijna leuk te vinden. Het is ook leuk. <laughs> ja, dat dacht ik al. Dit is een van de meesters, een Sonny Rollins, meegenomen door Adriaan Schout. Draai je dit nou als je op weg gaat naar Brussel of als je terugkomt om weer te kalmeren? Nou, ik heb hier een zekere concessie voor de luisteraars gedaan. Nou. Uh, <laughs> want hij heeft natuurlijk veel uh, uh, ja, meer swingend materiaal ja, uh, gedaan. Stevige materiaal. Stevige materiaal. Een stevige materiaal. Zo, wat, wat, radicale wat, blazen ja, dat, och, dat valt toch ook nog wel mee. Maar hij, ja, het is natuurlijk een meester in, in, in het, het omgaan met, met melodielijnen. Die kan hij van allerlei kanten bekijken. Heel intensief hebben. Niet uitgesproken. Maar Sonny Rollins, dat vind ik echt, uh, echt een meester hoe hij met melodielijnen kan spelen. Spannend. Dat, dat draai ik graag als ik aan het werk ben. Moet je ook, als je in Europa wil opereren... ook zo met met melodie, eh, met met melodielijnen kunnen spelen? Ja, heel erg. Ja, dat goeie. Ja, dat klopt. Je moet, van, je moet in die zin van jazz houden. Ja. ja je moet... Uh, je wil iets. Je hebt een, een, een, een lijn eigenlijk. Laten we zeggen, een melodielijn. En die moet je... Uh, die moet je omspelen. Die moet je tien keer omspelen. Ja. Wil je... Dat is, echt goed zeggen. Uh, dat is eigenlijk net wat Sonny Rollins ook met die lijnen doet. En je ja. moet in kunnen spelen op... Dat mensen dan opeens een raar gezicht trekken. Omdat ze je eigenlijk, dan mis je die klik. Ja. En dan moet je dus nog eens op een knop duwen. en, en dat, Ja, dat is... Uh, ja, daar hebben Nederlanders meer moeite mee dan andere landen. Improviseren. We zijn wel creatief, maar we kunnen niet improviseren. We zijn heel erg to the point. Uh, we nee. willen het in drie minuten met een, ja, uh, nee, met een strakke nee. deun. De, ja. luister naar Sonny Rollins. Maar toch hebben we hele goede ambtenaren die uh, nee, met nee, Europa bezig ik, exact, zijn. Nee, dat heb dat ik al heb gezegd. Je al gezegd ja, ja. Maar, dat, maar dat zeg ik vanwege hun creativiteit. Ze zijn ideeënrijk, maar het spel spelen? Dit spel spelen? Nee. Maar dat zit een beetje in onze aard, in onze volksaard. Dat klopt, maar we hebben wel zo'n bijna 200 ambtenaren in Brussel geplaatst... op de ambassade ja. bij de EU. En nou. die zijn er wel weer heel erg goed in. Goed. Ehm... Um, hoe laat is het? Oh nee, hè. het is al acht minuten over half één. Dit gaan we niet redden, Adriaan. Maar goed, u luistert naar Kazeluna. Wilt u ons volgen wie de gast is? René Kuperis bijvoorbeeld, die zit nu te luisteren... en die twittert allerlei berichten. U kunt ons volgen via Twitter, via Facebook, onze eigen pagina... en u kunt ook een uh, abonnement nemen op onze uh, nieuwsbrief... via onze eigen website, nee, kazeluna.ncf.nl. Die website, die website is vandaag niet verschenen. Moet ik melden van onze samensteller Yoga Brouwers... Want die zat te koekhappen. Dat komt morgen. Ja, Dat was een technisch probleem. Maar... Twee dingen nog. Dat anti-Europese. Hoe je dat moet oplossen. En de crisis, crisis proof. Dat geldt natuurlijk voor Nederland. Hè? Die begroting die we in, in hebben gediend. Ga, gaan we het daarmee redden? Dat is een belangrijke vraag. En dat anti-Europese. Daar, daar heb je het natuurlijk al over gehad. Een beetje aan het begin. Ja, Ik kijk even naar de klok. Het is kwart voor één. En Europa is ingewikkeld. En ik vind wel dat je het buitengewoon prettig en goed en helder uitlegt. Dus ik ga misschien zometeen nog wel vragen of je nog een kwartiertje wil blijven na -enen. Maar dan kan je het andere onderwerp. Hij knikt, ja, hij doet het. Kijk, dat vind ik leuk. Um, dan, nou, kom, dan, heb nee, dan, dan heb ik rust. Nee, dan heb ik nu even de tijd. Dan kan ik in de... Ja. Maar dat anti-Europees, om dat dan op te pakken. Ja. Dat is dus. Uh... Ben je ja? Ja? Mijn vraag zou zijn, ben je somber gestemd over de toekomst van Europa? Oh, dat is weer een ander. In verband met die... is weer een Maar ik neem even dat anti-Europese, omdat ik wel, dat vind ik wel belangrijk. De toekomst van Europa is ook belangrijk. Maar dat, dat anti-Europese... Wat ik er altijd over zeg, is dat Europa is politiek geworden. En het, het, het, vroeger waren we voor Europa ja nogal uh, makkelijk, omdat er werd een interne markt gemaakt. Er, gingen, er was sprake van deregulering, hè, allemaal barrières werden weggehaald... Uh, maar nu is het moment daar gekomen... dat Europa dus gaat ook over mobiliteit van, van mensen bijvoorbeeld. Ja. Maar ook dat we met de euro aan elkaar gekoppeld zijn. En daarmee is het gewoon echt een politiek issue geworden. Dus we moeten er niet zo van schrikken dat Europa clasht. Want Mauro, dat is een individu, en dat clasht ook. En daar valt bijna een kabinet over. Ja. Hè? Uh, Europa, dat gaat over wat doen we met onze pensioensystemen? Wat zijn de grenzen? Het is politiek... En dat wil, dat wil niet zeggen dat wij daarmee anti-Europees zijn geworden. Maar het is, ja, ik zeg altijd, Europa, het is politiek, geniet ervan. Nou, dus net zo goed als je in Nederland politieke debatten hebt, omdat je mensen nou eenmaal een verschillende politieke visie hebben. Over de verdeling van de gelden, bijvoorbeeld over vrijheid en onvrijheid. Ga je dat soort debatten nu ook veel meer op Europees niveau krijgen. Ja, en dan wordt Simples. Europa aangevallen, dan wordt, uh, wordt de commissie aangevallen... Dat, ja. als een regering wordt aangevallen. Dit is po politiek. Wij, wij willen een kleinere begroting in Brussel. Dat wordt uitgelegd als anti-Europees. Nee, ja. we willen ook nationaal een kleinere begroting hebben. Dus dat is politiek. Maar, die, en, maar het is wel zo dat die steun van de Europese bevolking... die is wel, schouw je wel, als cruciaal. Je hebt die steun nodig. Ja, dus doe de, vooral de dingen... Uh, die, die geen onnodige franje zijn. Maar, dat, dat, ik heb je net wat cijfers genoemd, ik zal ja. ze niet herhalen, maar voor heel veel wat er gebeurt is ontzettend veel steun onder de bevolking. Ja, uh, ja uh, waarom kijk je dan naar de, uh, allemaal kritiek wat, wat er is? Ja, voor, een deel komt dat, uh, voor een deel zijn het emoties, voor een deel is het. Uh, ja, omdat Europa zich dan bezighoudt met dingen ja, zoals een grondwet. Ja, dat hadden we beter kunnen overslaan. Ja. Is het zo, want sommige, dat hoor je natuurlijk wel... dat hoor je vaak heel gauw gezegd worden in de kranten... en ook in de andere media... dat dingen die in Nederland gebeuren... Wij, wij, dat wij bijna onszelf uitrangeren. He, dat is, dat is uh, als gevolg van die anti-Europese stemming ook... en de dingen die hier gebeuren. Tellen we niet meer mee. Is dat in feite al aan de hand? Nee. Nee, dat, dat, ik, dat, dat, dat hoor ik ook vaak. Dat Nederland zichzelf uitrangeert, maar... Dat, dat, dat is gewoon niet zo, dat is ook, ook nooit geweest. Let wel, de toon waarop ministers uh, handelen kan allemaal beter enzovoort. Maar uh, ja, wij zijn niet een paar jaar in Europa, wat, uh, zoals ons wel eens worden afgeschilderd. Kijk naar nou wat de jager, uh, toch wel enigszins omstreden politicus in Europa, maar wat hij allemaal afgelopen jaar uh, tot stand heeft gebracht in Europa. Dat is ja, echt het is veel. Ja, dat is echt heel erg veel. Dat is monumentaal gewoon. Uh, dat bijvoorbeeld het IMF zich bemoeit met de herstructurering in Europa. Dat is een van de eisen geweest waar de jager zich heel erg hard voor heeft gemaakt. Dat is nu bijna verloren. Uh, dat is toch gelukt. Uh, dat de banken 100 miljard hebben moeten afwaarderen op de Griekse uh, schulden. Ja, ze hebben risico's gelopen, dat hebben ze verspeeld. Uh, dan moeten ze ook een deel van die risico's zelf dragen. Daar heeft de jager heel hard voor gevochten. Op dit moment, er is heel veel kritiek op geweest. Maar ja, dat, dat zou je bijna niet kunnen terug. Je kunt je bijna niet voorstellen dat we dat niet gedaan hadden. Dan is die onafhankelijke commissaris er gekomen. Nederlands voorstel. We kunnen op heel veel dingen kun je gewoon kijken. En dan kun je zeggen, ja, Nederland is daar gewoon echt uh, heel goed bezig geweest. Ja. Dat is wel weer geestig. Dus, en het feit dat die 3%, waar we nu ook zelf aan gehouden worden... en dat dreigt dan te gaan lukken, dat is ook, daarvan moet je ook alleen maar zeggen... Ja, dat is een van die regels waar we zelf ook op hebben aangedrongen. We worden gehouden aan onze eigen regels. Nou ja, kijk, wij zouden het nog flexibeler kunnen nemen dan nodig. Hè? Ja, zelfs dat nog. Zelfs dat nog. Maar dat, als we dat doen, dan, gaan, dan geven we een, een signaal aan andere landen... dat ze er ook maar uh, met de pet ja. naar kunnen gooien. Ja, ja. Dat, is een ja, ja. dat zou natuurlijk uh, heel <laughs> gevaarlijk zijn. Zeker vanuit onze optiek. Goed, u heeft het al gehoord. Het is bijna kwart voor het bureau komt eraan. Een nieuwe aflevering van het langlevende, levende, jarenlang lopende hoorspel. Baas van Voskou. Maar mijn gast, Adriaan Schout is nog lang niet uitverteld over Europa. Je blijft. goed. Hij blijft. Hoera. Want ik wil, we willen weten of we in Europa crisisproof zijn. En met onze eigen begroting ook. Dus dat gaat uh, na ene nog weer terugkomen. Maar ik mag natuurlijk ook gaan bellen. En dan willen wij toch een beetje op dat Europa-gevoel insteken. En misschien een beetje op een positieve manier. Heeft u dus in uw eigen familie banden met andere Europese landen? En hoe voelt dat dan? En wat betekent dat voor u?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 Boek 2, aflevering 41, 1971. Gezegd dat juffrouw Veldhoven niet meer terugkomt. En ook dat je niet gelooft dat ze echt ziek is. Ze heeft zich dat terecht zeer aangetrokken. Zo heb ik dat niet gezegd. Wat heb je dan gezegd? Ik heb gezegd dat ik betwijfelde of ze nog terugkwam. En dat ik van haar ziekte geen hoogte kreeg. Mm. Ik zie het verschil niet. En juffrouw Veldhoven ook niet, neem ik aan. Ze is van plan om, om, om je een brief te schrijven. Goed. Ik krijg me daarvoor een seksbom. Zal je s'avonds niet bed vinden? Nou, Koos, zus, is het wel weer genoeg. Mevrouw Bavala, hier is een uh, jonge dame die wil meneer Balk en mevrouw Haar spreken. Die zijn er niet. Nee, maar ze zoekt een baantje. Dat kan wel bij mij komen. Kunt u haar niet even te woord staan? Maarten, kun jij misschien ook even met haar praten? Ja, zeg. Ik ben koning. Zienflipse. U zoekt een baantje. Ja. Wat voor baantje? Het liefst bij volkstaal. Maar ik wil ook wel ergens anders. Omdat die, die juffrouw zei dat er bij volkstaal geen plaats is. Waarschijnlijk. Wa waarom bij volkstaal? Ik studeer Nederlands. En ik ben lerares. Lerares? Op het gereformeerd gymnasium. Maar ik zou liever een wat rustiger baantje willen hebben. Zolang ik nog studeer. Ik ben ook leraar geweest. Hoeveel uur zou u willen werken? Drie dagen. Denkt u dat u iets heeft? Ik moet het eerst bespreken. Uh, hoe heet u precies? Sien flipsen. Sien flipsen. Maar volgende maand heet ik misschien anders. Want het is mogelijk dat ik ga trouwen. Dat zien we dan wel weer. Waar woont u? Uh, uh... Ik heb de post. Uh, zal ik die meenemen? Alsjeblieft. <laughs> Waar woont u? Is er geen plaats bij Volkstaal? Jullie moeten haar nemen. Het lijkt me een flinke meid. Het zou zonde zijn als die ook weer bij Volkstaal terechtkwam. Maar ze wil graag bij Volkstaal. Ach, ze weet toch niet beter. Weer iemand die niks te doen krijgt, maar een beetje voor zichzelf zit te werken. Zeker. <tus> En bovendien heeft Hanen nou toch net Sparabon bijgekregen? En namen? Je kunt zo'n meisje toch niet bij Koos zetten. Dat is toch vraag om moeilijkheden? <lacht> Koos heeft trouwens net van Balk gedaan gekregen... dat een vriendinnetje van Hemmie wordt aangesteld om een proefschrift te schrijven. Koos heeft echt meer mensen dan hij aan kan. Is er dan nog geld? Er is geld genoeg. Als je het aan Balk vraagt, dan krijg je het zo. <lacht> Doe het maar. Je zult zien dat je een goede kracht aan haar hebt. Jullie zijn echt veel te bescheiden. Ik zal erover denken. komt hij bij ons? Ik wou daar morgen als Bart er weer is over praten. Wie komt bij ons? Een stuk, joh. Zoiets heb je nog nooit gezien. Maak je borst maar nat. Wat is dat voor iemand? Een lerares die Nederland studeert en hier wil komen werken. Oh. Ik dacht even dat het iets interessanter was. Bent u nog getrouwd? Ja. Gefeliciteerd. Hoe heet uw man? De Nooier. Mevrouw De Nooier dus. Zegt u maar zien, hoor. Dat doen ze allemaal. Graag. Ik wou eerst maar naar de directeur om je voor te stellen... en daarna zal ik je je plaats laten zien. Er zijn hier drie afdelingen. Beneden zit volkstaal, op de eerste verdieping zit volksnamen. En wij zitten hier, samen met het volksmuziekarchief. De directeur heet Balk. Vroeger was uw hoofd van de afdeling volksnamen. De oude directeur Beerta zit bij ons op de kamer, die zullen we nog wel leren kennen. Aan dat grote bureau dat daar stond. We nemen de achtertrap maar. Er zijn twee trappen, een voortrap en een achtertrap. De achtertrap loopt door tot in de kelder met de kluizen. Dat krijg je nog wel te zien straks. Dat is het groot. Gek dat ik hier nooit eerder van had gehoord. Het is dat ik toevallig langskwam en het naambordje zag. Hoe minder mensen van ons horen, hoe beter. Ja. Ja. Hier is mevrouw De Nooyer. Zien hoor. Wij kennen elkaar al. Hm? Ik wou even aan Balk voorstellen. Balk, u komt hier werken? Zien De Nooyer. Wij hebben drie kamers. Eén voor de bezoekers. Die zal ik je eerst nog even laten zien. Daar zit Jan Boerakker. Die moet je straks inwerken. Dit zijn de wc's. Dit is onze kapstok en... Dit is de deur van de bezoekerskamer. Hier zit Jan Boerakker dus. Jan, hoor. <laughs> zien. Wil jij straks met haar het bureau rondgaan? Doe ik. En door de tussendeur kom je dan in de vergaderkamer. We zien elkaar straks wel. <laughs> Dit is de vergaderkamer. <laughs> Ad. Asjes. We hebben ook nog vier losse krachten, maar die zie je nooit. Die werken thuis. En daar zit meneer Beerta dus... Maar die is er nu niet. En dit is de kaartsysteemkamer. Hier kom jij te zitten. Dat is je bureau. We hebben het zo gezet... omdat je anders in het gezicht van Graanschuur kijkt. Die zit daar. Aan de andere kant van de lichtschacht. Maar je kunt het ook anders zetten natuurlijk. Is dat het kaartsysteem? Hoeveel fiches zijn dat dan niet? 600.000. 600.000. Het eerste wat je zult moeten leren is het geven van trefwoorden en het rubriceren van knipsels. Kijk, dit zijn trefwoorden. Daarvan zijn er ongeveer 60.000. Daar zul je mee moeten leren bij. Mag ik even in jullie uh, kaartsysteem kijken? Jan, neem jij het nu over? Meteen. Je loopt erbij alsof je aan het eind van je krachten bent. Ja. Je vraagt je af wat jullie daar achter die deur hebben uitgesproken. Het contact met mijn medemensen vind ik het moeilijkste wat er is. Ik hoorde anders dat je haar al tutoieert. Dat vroeg ze. Ik had er toch graag eerst een afspraak over gemaakt. Tutoyeert zij jou nu ook? Nee. Zie je? Dat zou ik nou nooit doen. Nee, dat weet ik. Dinsdag 31 augustus 1971. Ik kan daarop het best antwoorden met een parabel, antwoordde hij. Een man liep met de heer door de velden. Toen ze langs een stuk land terzijde van het pad kwamen, vroeg de heer wat hij ervan vond. De man keek vluchtig opzij. Een rotstuk land, antwoordde hij. Het volgende stuk, zei de heer, heeft jarenlang braak gelegen omdat niemand het wilde hebben. Het ligt te moeilijk en het is niet zo vruchtbaar. Ze bleven staan. Wat vind je ervan? De man keek en aarzelde, wilde wat zeggen, wikte en woog. Hij bukte zich, nam een kluit aarde, bekeek die, proefde van... Toch zou er wel iets van te maken zijn, dacht hij, maar hij zweeg. Ik zou het beter moeten kennen, zei hij tenslotte. Ze sloegen een hoek om, achter een bosje langs, en kwamen bij een stenige helling. En dit stuk heb ik aan jou toegewezen, zei de heer. Hij wees op een hoek tegen de helling. Denk je dat je er wat mee kunt? De man dacht van wel, een redelijk stuk land zou te zien. Toen de heer jaren later langskwam, stond hij te spitten. En, vroeg de heer, een behoorlijk stuk, antwoordde de man. Valt best mee te werken. Alleen dit gaat niet zo goed. Hij trok zijn buik bloot, zette zijn mes erin... en toonde de heer een maagsfeer zo groot als een vuist. Herken je dat? Natuurlijk nou, herken ik dat. Wat is het dan? Dat is de Hanenkamp. Ik stond vroeger in de wipstrik. Tegenover het huis van je grootvader. Daar gaan we koffie drinken. Dat werd tijd. Goedemorgen. Morgen. Wij wilden graag koffie. Willen jullie er iets bij? Hebt u appelgebak? We hebben appelgebak. Voor mij een plak cake. En jij? Appelgebak. Met of zonder slagroom? Zonder. En voor mij, met heb je hier nou emoties bij? Waarbij? Dat je hier voor de Hanenkamp zit? Ach, dat is al zo lang geleden. Wekt het ook geen herinneringen? Nee, herinneringen wekt het niet. Ach, gek. Waarom is dat gek? Als het geen herinneringen wekt, dan wekt het geen herinneringen. Omdat de meeste mensen naar het museum komen omdat het hen aan vroeger herinnert. Daarvoor is het te veel veranderd. Zo'n terras had je vroeger niet. En binnen kwam je niet, want er zaten alleen maar boeren die van de markt kwamen. Het heeft niets meer van vroeger. Dat zou betekenen dat zo'n museum flauwekul is? Natuurlijk is zo'n museum flauwekul. Maar als de mensen dat nou leuk vinden, laat ze dan. Het is geen kwaad. <laughs> ja, ja, daar kan je nou wel om lachen, maar zo is het wel. Ja, zo is het. Wat is jouw inbreng hier nou eigenlijk? Geen enkele. Ja, dat zeg je broer ook. Dat hebben jullie van je vader. Maar in mijn geval is het waar. Oh, ongetwijfeld. Nee, het is echt waar. Ja, ik twijfel niet aan. De enige functie van zo'n commissie is dat ze de schijn hoog houdt... dat er controle is op de directeur... zodat het departement zich daarmee niet hoeft te bemoeien. Maar in feite is daar natuurlijk geen sprake van. Een heel nuttige functie. Hoe minder het departement er zich mee bemoeit, hoe beter. Van het departement hoef je niets goeds te verwachten. Nee, maar van de commissie ook niet. Dat ligt eraan wie erin zit. Daar hoef je je geen enkele illusie over te maken. Wat een wespen, hè? Daar moet je je niks van aantrekken. Je moet er alleen voor zorgen dat je ze niet in je mond steekt. Als je daarvoor oppast, dan doen ze je niets. Je humeur is in ieder geval goed. Mijn humeur is altijd goed. Weet jij nog hoe die heette? Dat is herfstijloos. Het staat er trouwens bij. Zien wij die niet altijd in Frankrijk, Maarten? Ja. Ik dacht altijd dat het wilde krokussen waren. Toen ik een jongen was, vond je die nog in de weilanden langs de ijs. De koeien hadden een pest aan. Ach, uh, kijk eens. De stadspomp. Waar stond die dan? Bij de kerk. In de gaatjes van dat rooster heb ik als jongen nog gevist. Gevist? Met een kromme spijker aan een touwtje. Maar er zitten toch geen vissen? Nee, natuurlijk niet. Maar als je een kleine jongen bent, weet je dat toch